9 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Nieuw-Zeeland vreest voor verdere schade aan de natuur... nu het vrachtschip Rina in tweeën is gebroken. Het schip liep begin oktober op het rif bij het Noordereiland... en na vier zware stormen is gebeurd waarvoor al maanden werd gevreesd. De meeste stookolie in het schip was wel weggepompt... maar er zal waarschijnlijk opnieuw olie in zee terechtkomen. Ook zijn zo'n 300 containers van het dek in het water gevallen... sommige met gevaarlijke stoffen. De twee stukken van het schip liggen zo'n 30 meter bij elkaar vandaan. De boeg ligt nog vast in het rif. De achterkant zal volgens milieuminister Smith spoedig zinken. Smith zegt ook dat de schade wel veel minder zal zijn dan vorig jaar... omdat een groot deel van de stookolie en de lading... in de tussentijd uit het schip is gehaald. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul... heeft een Chinees brandbommen gegooid naar de Japanse ambassade. Hij werd gearresteerd nadat hij vier Molotov cocktails tegen de gevel had gegooid dat leidde tot lichte brandschade, niemand raakte gewond. De man was op een toeristenvisum naar Zuid-Korea gereisd... en verklaarde dat hij de aanslag had gepleegd... omdat zijn oma in de Tweede Wereldoorlog... door Japanse militairen tot prostitutie werd gedwongen. Ze Zo zou een van de honderdduizenden zogenoemde troostmeisjes zijn geweest. In een woonhuis in Australië is een krokodil... van bijna twee meter naar binnen gelopen... De bewoners van het huis bij de stad Darwin... werden gisterochtend gewekt door hun blaffende hond... en vonden de krokodil in de woonkamer. Het dier is gevangen en naar een krokodillenfarm overgebracht. Volgens dierenbeschermers is de krokodil waarschijnlijk naar de woonwijk gekomen... na een verloren territoriumstrijd met een groter mannetje. Het weer, buien en er staat een stevige noordwestenwind. In de loop van de dag nemen de wind en buien af. Het wordt maximaal 9 graden...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 In welke fabriek zou jij je geld investeren? Wat zou jij doen? Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodosbank. Bank. Vanavond in Kruispunt. Drie jonge Britse vrouwen willen niets liever dan non worden. Waarom kiezen ze voor een leven van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid? Volharde Clara, Catherine en Jacinta in de keuze van hun hart? U ziet het vanavond in Kruispunt TV, 11 uur, RKK, op Nederland 2.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 De eerste keer dat ik de term stroombad las was een paar jaar geleden. Ik heb het even opgezocht, 2009 om precies te zijn. Kip spartelt nog na na stroombad, stond er toen in een aantal kranten. Volgens onderzoek van de Universiteit Wageningen... werd er vele tienduizenden kippen per dag onverdoofd de hals doorgesneden. Omdat de elektrische schok die kippen krijgen... via onderdompeling in een waterbad vaak niet werkt. Ik kreeg er destijds al uh, kippenvel van. Ja, sorry voor deze woordkeuze. Ik prees mezelf gelukkig dat ik uh, al jarenlang geen kip meer at. En dat ik in een land woonde waar deze dierenmishandeling binnenkort verboden zou worden. Want dat had de toenmalige minister Verburg besloten. Aanvankelijk vanaf 2010, maar dat lukte niet. En uiterlijk 2011 moest er uiteindelijk worden omgeschakeld naar een zogenoemde kopverdover. Waarbij de kop van de kip tussen twee elektroden wordt geplaatst. Klinkt ook niet heel gezellig, maar het is in ieder geval effectief. En nu, anno 2012, geeft staatssecretaris Bleker... de pluimveeslachters opnieuw respijt. Want, eh, let op, nog geen enkele slachter is... volgens een woordvoerder van Landbouw overgestapt op de kopverdover. Er is in drie jaar dus niks veranderd. Terwijl mijn hond het er ook niet mee eens is. Ja, zodra die naam Bleker wordt genoemd, begint hij te blaffen. Dat is een heel rare reactie die hij altijd heeft. Geen wonder dat er niks is veranderd in de pluimveesector, Want wanneer heeft Bleker de kippenfabriekdirecteur... ooit wel aan wettelijke afspraken gehouden? Het verkorten van snavels, sinds 2001 verboden... mag van Bleker nog een jaartje of tien. Net als het verwijderen van de achterste tenen bij Hanen. En vorige maand verleende hij ontheffingen aan legbatterijen... omdat de bedrijven de vergunningen nog niet rond hadden. En in het Limburgse Grubbevorst mag de eerste gigastal... voor 1,1 miljoen plofkippen worden geopend... Afgelopen november noemde Bleker een dergelijke stal nog een excess, maar nu onderneemt hij niks tegen de bouw. Steeds worden er kippen, gerelateerde kippenzaken bij wet verboden. En steeds hoeft vervolgens niemand zich aan die regels te houden. En steeds is het Henk Bleker die stiekem de briefjes over tafel schuift. Met tekst als... Als jullie en je andere pluimveecollega's willen doorgaan... met het onnodig mishandelen van kippen, dan kan dat. Mm-hmm. van de boheemse componist Josef Tribenzee uit het blaasarrangement... uit de opera Yves en, en Toride van de Duitse componist Christophe Willibald Gluck. Wie heeft er nog ransuilen in zijn tuin zitten? Zo van vogelonderzoek wil deze winter in het hele land... de slaapplaatsen van ransuilen in kaart brengen. En die slaapplaatsen blijken verrassend vaak gewoon in tuintjes te zitten... In Friesland telt onderzoeker Harry Wijnands namens het Natuurmuseum Friesland... nu alweer voor, de jaar, voor het vijfde jaar alle randsuilen op de winterroesten... zoals die slaapplaatsen officieel heten. Rob Buiter is met Wijnands meegegaan op een inspectierondje. Even nou, we zijn hier in een uh, buitenwijkje van, uh, van, uh, van Leeuwarden, in het zuiden van Leeuwarden. Gewoon in zo'n ja, bungalowwijk En dan uh, zie je vaak in... In die wijken zie je vaak van die oude tua's staan, wat uitgegroeide struiken. En dat soort bomen, tuya's... Ja, tu, tu, ja, van die coniferen, nee, van die conifere dingen, ja. Ik vind ze zelf verschrikkelijke bomen, maar het, voor de uilen zijn ze wel, wel leuk. Die, die ransuilen denken daar anders over. Want ja. Je staat hier dus al naar boven te turen. Hier ja. moet er eentje in zitten. Uh, moet je even kijken, voorzichtig. Ja. Je ziet hem. Die boom daar, uh, deze. Ik wijs, wijzen vinden ze vervelend, de uilen. Dus ik wijs niet te veel. Maar dan zie je deze boom hier beneden met die... Uh, het is ook een ja, ja. En dan ga je omhoog, langs de stam. En dan linksboven, in dat kale stukje, daar zie je alleen al zitten. Heel goed kijken. Zie je hem? Nou, iets oh ja, ja, ja, ja, hij zit niet heel dicht tegen de stam aan. Nee, hij zit niet dicht tegen de stam aan. En als je nou door de knieën gaat, dan zie je daarboven zie je weer twee of drie zitten. Oh ja, die zitten goed verstopt, zeg. Ja, een beetje, ze zoeken ook wat beschutting tegen de wind natuurlijk. Want het waait er al stevig op dat moment. Ik zie nou in ieder geval ja, twee stuks... Heel subtiel de, de, uiltje, heel de, de slank moet, de, de dier. Er moeten zitten hier, hoor. Ja, ja. Oh, je ziet inderdaad mooi die, die, die oorpluimpjes ja, uh, omhoog uh, steken. Ja, een beetje in de wind op het ogenblik. Uh, je hebt eigenlijk twee verschijningsvormen op het, te zeggen, van, uh, van deze uilen. Ze zijn, uh, als ze alert zijn, ze kijken je ja, aan... dan maken ze, maken ze zich lang en, en dun en rekken zich helemaal uit. En dan... ja, dat kun je wel zeggen. Ja, uh, ja, zo ziet hij er heel slank uit. Als die ja, daar zo, zo, zit. Zo, zo ziet hij. Ze zien ons nu ook al hebben ze ons lang door. Als ze helemaal op hun gemak zijn, dan uh, zijn ze vaak dikke bolletjes. Blazen ze blazen zich lekker op en dan hebben ze een zo in de borstveren. En ze zijn nu al alert. Ja, Ik zit ons uh, echt aan te kijken van uh, wat maar, komen die ja, doen. Uh, waarschijnlijk zitten hier nog wel een paar. Maar... Kijk, nou, zo, we, hoe kom je hierachter? Want deze wijk staat vol met dit soort koningsveren. Ja, ja, er zijn duizenden van dit soort bomen in Friesland. Uh, ja? Zo niet honderdduizenden. Uh, het wordt een beetje moeilijk om elke boom uit te schudden, zeg maar. Dus... Uh, ja, je begint ergens en je hoort van, de, van mensen die iets weten van een roestplaats. En dan ga je eens kijken en dan vraag je ze aan wat anderen. En zo hebben we eigenlijk een netwerk wat alsmaar uitdijdt. Is er ook uh, een speciale reden waarom ze nou juist dit soort woonwijken uitkiezen? Ik, ik, heb, ik heb zelfs het idee dat het de laatste jaren dat ze meer nog in de woonwijken uh, komen dan, uh, dan vroeger. Wat wij zien in Friesland is in ieder geval dat 90 of 95 procent van alle uilen die we geteld hebben... en het zijn dus heel veel... Uh, die zitten op minder dan 50 meter van een huis. Heel merkwaardig. En ik denk dat dat iets te maken heeft met uh, wat in Drenthe is geconstateerd. Dat tegelijk met de opkomst van de havik, dat de havik uh, heel goed in staat is om jonge uilen, maar ook volwassen uilen, zo uit de boom te, te plukken. En hoe dichter je bij huizen zit, uh, hoe beschutter je zit en ook hoe meer je in menselijke omgeving zit, hoe, uh, hoe moeilijker de havik het vindt om daar te gaan. gaan ja, haviken komen ook hier wel voor. Maar die zijn toch wel een, zijn wat schuwer dan, dan bijvoorbeeld de sperver die tussen de huizen doorjaagt. Havik zal niet zo heel gauw tussen de huizen doorjagen. Het valt me trouwens op dat je niet meteen onder de boom duikt om braakballen. Nee, te ik heb, ik heb, op deze locatie heb ik al... Ik, ik, ik oh, zoek, nee, ik, je hebt ja, al Ja, ik, ik zoek voor elke locatie zoek ik zo'n 100 braakballen, 100 prooiresten, Zodat we, nou we praten over 150 locaties in Friesland zodat we zo'n... Zo 10.000 uh, braakballen. Uh, ja, ja. We hebben, ondertussen hebben we al uh, iets van tegen 30.000 uh, prooi-resten uh, in die vijf jaar geanalyseerd in Friesland. Dus we hebben ook een heel mooi beeld van de verspreiding van, uh, van muizen over de provincie, want dat krijg je tegelijkertijd. Uh, je ziet ook regionale verschillen je ziet het verschillen tussen de jaren. Dus dat is echt uh, heel interessant en waardevol onderzoek. Is dit nou ook typisch voor ranzuilen, dat die zo in de winter bij ja, elkaar komen? Van, van de uilensoorten is dit. Uh, ja, velduil heeft het ook wel, die heeft ook wel wat roesten. Uh, maar de, de ranzuil die is typisch uh, dat die in uh, grote groepen bij elkaar uh, zit. Waarom? Uh, nou ja, het is die bescherming, beschutting, uh, dat zijn allemaal logische verklaringen. Je kunt je ook iets voorstellen dat, uh, dat uh, iets met jacht te maken heeft. Uh, beesten zijn heel erg afhankelijk van de muizenstand, van goede muizengebieden. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je buurman op het tak naast je... Uh, ...s morgens uh, terugkomt van nacht uh, jagen en hij ziet er uh, voldaan en wel door voet uit... ...en zelf heb je de nacht helemaal niks kunnen vangen... ...dat je de volgende keer maar eens even met je buurman je zet, die dus kant even uit Even kijken ah, waar, waar buurman blijft over. Dat soort, ja. eh, dan, dan veel subtieler natuurlijk. Ja. Dat, soort, uh, dat soort communicatie speelt vast wel een uh, rol. Ja, en dan denkt die buurman ook, zo moet hij hier lekker op. Ik heb een goede plek. Nee, ze, ze, ze mogen ze hebben, s Nachts is, voor zover we dat weten, is er s Nachts niet echt concurrentie in het jachtgebied. Is allemaal een duiven hoor. Twee, twee. Drie, Drie, vier. Ja, dat is. We zitten, op, we zitten op nu op vier, zeg maar. Ja, vijf. vijf. Hou er vijf aan. Ja? Het, het, is, het is heel veel, want die, die tortelduiven die hier zitten, die vliegen ook uit. En die verstoorde zaak ik toch. Het is nou. Uh... Wij houden deze boom in de gaten. Tegen de, de schemer aan. Ja. Het moment uh, dat ze ja. allemaal voor de jacht gaan vertrekken, dat ze hun slaapplaatsen verlaten. Het gaat een gaat naar binnen. En je ziet hier op die tak voor ze hier al zo zitten. Zie je hem? Hier beneden. Dit is zo'n boom waar je er ja, overdag een paar ziet zitten. Ja. Ja, dit is... Nu even de, de reuring dat er wat, wat duiven opvliegen. Vliegen er zo al hup vijf uit? Ja, er zitten uh... nog veel meer, denk je? Ja, veel meer weet ik niet. Dat, dat is altijd even even afwachten. Maar uh, uh, er zit hier, uh, ja, we hebben deze bomen al een keer eerder geteld. Toen waren we dus uh, boven de twintig gekomen. Maar wat er nu zit, weet ik niet. Het kan zijn dat ze door het, en door het uh, vuurwerk van een uh, van de, van de week Schoppen geleden... De Beek, zeg maar. Ja, ja. En, en de storm van gisteren. Het heeft enorm gestormd, dus dat kan ook wat onrust hebben veroorzaakt. Dus we kijken rustig wat er nu gaat, gaat gebeuren. Deze hier op het takje voor, die zit er nog steeds. Daar gaat hij. Zes! Ik hoop dat de andere waarnemers dit gehoord hebben, dus die moeten verder gaan straks bij zeven. <laughs> hij zit ons echt aan te kijken. Hè? Je ziet dat. Hij is alert. Zeven! We kunnen ook naar die andere boom kijken. Als jij blijft kijken naar, ja. naar die, dan kijk ik even of daar nog wat, wat aan de hand is. Zeven! Ja, dat ja, heb dit, dit was eigenlijk 8, hè? Dit was 8. Want die anderen heb ik ook al. Uh, ja. Kijk, die zie je daar laag op het tak zitten. Dus ook. 9 uh, okay, negen negen, bij de buren. Ja, 9 bij de buren. Ja, dan gaat 10 ook. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 29. Nee. Dit was het wel, denk ik, Harry. 30. Dat is ook zo waanzinnig. Dat is ja. zo'n massa uilen uit de bomen. Als je, als je dus weet dat ik uh, uh, op de site waarnemingen.nl gezien had... dat iemand deze roesplaats ook ge, uh, geteld had. Althans, en die had dus overdag hier langs gelopen En die noteerde dus drie uilen. En wij tellen dus tien keer zoveel. 30. Dus je, je ziet hoe belangrijk het is om, eh, zeker bij onoverzichtelijke bomen, en als er veel beesten zitten, om, eh, om bij het uitvliegen te tellen. Dat, die, die verschillen zijn enorm vaak. Spectaculair. is een nog... Ja, 30 hè. Ja, zag an, er nog even. Ja, die, die was 30, ja. ja. Nou, dat was het wel. De show, denk ik. <laughs> Spektakel op een Friese Ransuilen slaapplaats. Heeft of weet u nog slaapplaatsen van Ransuilen? De vogelonderzoekers van Sovon willen het graag van u horen. Kijk op onze website voor meer informatie. Het Engelse Kamerorkest speelde de Gavota uit El Bateo van de Spaanse componist Federico Jueca. Het is nog steeds spannend in de stemlokalen van de natuurgeluiden top 40. Maar het is dan ook moeilijk kiezen tussen kwakende kikkers en loeiende winds. Die wind. Die wind was trouwens even heel populair deze week. In elke uitzending van Vroege Vogels komt een geluideman of geluidenvrouw aan bod. En vandaag is dat Boudewijn Odeen. U hoorde het al over de planten. Maar nu komt hij aan het woord als dé geluidenverzamelaar van springhanen en krekels. Joost Huizing heeft hem mee naar buiten genomen. Een beetje waterig zonnetje en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Alles is vroeger. Hoe groot is de kans dat we nu een springhaan of krekel horen hier? Nul. Nee, dat is uh, heel erg uitgesloten. Absoluut onmogelijk. Ja, dat is absoluut onmogelijk. Hoe lang moet ik hier blijven wachten voordat ik de eerste hoor? In mei? Nog half mei? Nee. Begin mei? Ja, dat zullen we maar niet doen, hè? We gaan, nee. naar, binnen, we gaan naar binnen. Want daar heb jij... 8000 springhamer en kregels. Ja, ik heb een flinke collectie geluidsopnamen. Ja, nou, in jouw werkkamer, uh, waar zijn al die, uh, die geluiden? Die staan allemaal op de computer. Ik heb alweer uh, harde schijfruimte gebrek. Dan nou, mag je van mij niet kiezen uit die 8000 die jij hier zelf hebt opgeslagen. Je moet kiezen uit de voorselectie die wij gemaakt hebben. Wat is daaruit het mooiste geluid? Ja, ik hou zelf heel erg van krekelzang, dus uh, het ligt voor de hand om dan of de veenmol of uh, de veldkrekel te kiezen. Ik hou zo van krekelkoortjes, Individuen die samen zingen, en dat heb je met de veldkrekel heb je dat heel mooi. Het is nog steeds een zeldzame soort, maar op het gooi in de Veluwe en in Oost-Brabant heb je diverse plekken op de hei waar je nog koortjes, veldkrekels in mei kunt horen. Dit? Allermooiste zomergeluid misschien wel. Ja, ik vind het zelf een van de mooiste zomergeluiden in Nederland ja. die we kunnen hebben. Als je dit hoort en je doet je ogen dicht, dan ben je ergens op de hei. En het is een mooie zonnige dag. Het is mei of juni, juli. Ja, je hart springt op. Het is ook een geluid wat daardoor vaak misbruikt wordt. Iedere filmer die zomerse dingen wil suggereren... die denkt, ach, krekeltje erbij, komt het altijd wel goed, ja. Desnoods een krekeltje uit een heel ander gebied van de wereld. In die films uh, worden ook vaak krekeltjes misbruikt... in de zin dat ze helemaal niet voorkomen op de plek waar de film is opgenomen... Dat betekent als jij zo'n film ziet en je zit in de bioscoop... dat je de hele film nauwelijks meer serieus kan nemen. Van Daar hebben ze in Australië een Engelse krekel. Nou, ik heb gelukkig wel wat fantasie. Dus, uh... <laughs> ja. Hoe neem jij die geluiden van krekels, sprinkhanen, maar ook die cicade... de kraaksicade is ook van jou. Hoe neem jij die op? We zitten hier binnen bij een soort terrariumpje. Daar neem je wel eens een keer een exemplaar mee... Ja, ik neem het liefst buiten op, maar sommige soorten zingen heel erg zacht... en vallen weg tegen het geluid van de achtergrond. Een beetje wind, of er ruist een blaadje en daar ga je al. Precies, ja. Dus je hebt gewoon... Sommige soorten uh, zul je iets anders moeten doen om, om mooie, pure opnames te maken... waarop je alleen maar die ene soort hoort en niet allerlei andere dingen. En ja, dan, dan, dan is het onvermijdelijk en dan neem je ze mee en dan, uh, dan mogen ze optreden. En daarna? Ja, dan heb dat is ik... gewetensvraag. ja, dat is zeker een gewetensvraag. Dan heb ik goede vriendjes uh, die uh, bij het Museum Naturalis werken en dan uh, <laughs> mogen ze de collectie in. Opnieuw vereeuwigd. Ja. <laughs> Even naar dat terrarium toe. Hier zet je dan je microfoon of neem je stereo op. Ik neem soms stereo op en die hang je er gewoon boven. Ik heb zelf speciaal een geluidsdicht studiootje gebouwd. Waar ze dus dan in kunnen zitten. Met een lampje erboven als ze dat fijn vinden. Dan worden ze geprikkeld door de temperatuur. Ja. Zingen jongens? Ja. En dan uh, één of twee microfoontjes uh, erop. Dus ik neem ook vaak stereo op. Want uh, veldsprinkhaantjes die bewegen hun achterpootjes en ja als je dat stereo opneemt... dan kun je zelfs horen wat het ene pootje doet en wat het andere pootje doet. Je hoort het verschil links-rechts. Ja, een beetje wel, ja. Dat maar is echt dan, heel moet, je, dan ja. moet je wel kenner zijn. Ja, je moet goed luisteren. Koptelefoon op, dan hoor je dat mooi stereo... en dan kun je inderdaad heel mooi dat ene pootje en dat andere pootje horen bewegen. Nou dwong ik je te kiezen uit maar een paar soorten krekels, springhanen en een cicade telt niet mee voor, uh, voor de verkiezing, Maar wat vind je zelf de allermooiste die jij hebt? Allermooiste vind ik een, uh, een krekeltje van Cyprus. Mag ik die even horen uit de computer? Ja, tuurlijk. Dat is een krekeltje wat ik de tingelkrekel heb genoemd. Hij heeft geen Nederlandse naam officieel. Maar... Nee, maar hij is zo prachtig. En ik, ik heb een opname van een enkel individu. Maar als je dan ja, op, op uh, Cyprus op zo'n zoutvlakte zo'n heel koor hoort... Dat is werkelijk on, onge, nou ja, onvoorstelbaar. En ik wil eigenlijk ook van je weten van die niet-krekels en springhanen... die in onze selectie staan. Zit daar nog een, een mooi geluidje bij? Ja ik, ja, ik hou natuurlijk in den brede van natuurgeluid. Dus ook uh, zoiets als uh, zo'n gierende wind. We hebben afgelopen week natuurlijk ook weer wat storm gehad. Maar van die gierende wind, dat vind ik ook prachtige geluiden. En dan vooral het geluid als je binnen zit en het om het huis wordt huilen. Of uh, weer er ook veel naar buiten toe. Ik wil er ook graag wel middenin staan. Kies uw favoriete geluid op natuurgeluidentop40.nl. En stem ook op de storm of de veldkrekel... Of 64 andere bijzondere geluiden. En dan helpt u mee met het samenstellen van onze top 40 op 5 februari. En stemmen kan nog tot eind van deze maand. Pianist Jenner Jando speelde de wals in Beeklein, opus 39, nummer 11... van de Duitse componist Johannes Brahms. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Vorige week openen we het begin van het jaar van de bij. Want het gaat al jaren wereldwijd slecht met dit kleine insect... Vermoedelijke veroorzakers van de massale bijensterfte... zijn parasieten als de varroa-meid, schimmels, pesticiden... en de wereldwijde afname van de biodiversiteit. Deze week dient zich een nieuwe dreiging aan uit Amerika. Het horrorvliegje. Klinkt eng, is het ook. Deze parasiet nestelt zich in het bijenlichaam en legt eitjes in de buik. De slachtoffers worden daarna helemaal gek, verlaten hun korf... en lopen rond als zombies... In Europa komt het horrorvliegje vooralsnog niet voor. Maar hoe lang nog? Bijenonderzoeker Tjeert Blakjere van Wageningen Universiteit. Ja, ik denk dat we voor Nederland daar niet bang voor hoeven te zijn... omdat deze vlieg hier niet voorkomt. Bovendien is het een parasiet die waarschijnlijk uh, zo af en toe... best wel erg kan toeslaan. Maar het is een parasiet die een bij moet, zeg maar, moet te pakken krijgen... en daar eitjes op leggen. En die eitjes komen dan uit. En die rupsjes die, uh, verpoppen zich weer in de grond als het bij doodgegaan is... En het volgende jaar moeten ze weer opnieuw de bijen belagen. En dat is heel anders dan sommige andere parasieten... die in de bijenkast gewoon meeleven met de bijen... en die dus altijd aanwezig zijn. Nou, wij hebben de varroa-mijt, hè? daar hebben we natuurlijk ja. enorm last van. Uh, maar er komt nog een andere parasiet aan. Ja, er is een parasiet, dat is de kleine bijenkastkever. Komt oorspronkelijk uit de zuidelijke helft van Afrika... maar zit inmiddels in Australië, zit ook in uh, Noord-Amerika, Verenigde Staten... zelfs in Canada al. En ja, die beest kan af en toe ook gigantische schade aan bijenvolken doen... We hebben één keer zelfs al een kleine invasie in Europa gehad... maar dat is in Portugal bij importen hebben ze het weer weten tegen te gaan. Maar hij zit bijvoorbeeld ook al in Egypte, dus dat is ten noorden van de Sahara. Dus ja, we weten bijna zeker dat hij ooit gaat komen... maar wanneer is het meer de vraag dan of hij gaat komen? De brandgans, de Canadezen en de grauwe gans mogen niet worden vergast. Met die uitspraak van de Raad van State gaat er een streep door de plannen... van de provincie Utrecht om de ganzenoverlast te bestrijden... Volgens de Raad zijn de dieren beschermd door de Europese vogelrichtlijn. Dit geldt niet voor de nijlgans, al heeft dat volgens Faunabescherming Nederland weinig consequenties. Gansen leven niet in groepen, dus is het niet de moeite om ze te vergassen. De uitspraak betekent ook dat drie jaar geleden duizenden ganzen op Texel ten onrechte zijn vergast. Het verbod is een tegenvaller voor staatssecretaris Henk Bleker... kan iemand de hond even vasthouden. Hij wil dat het vergassen van ganzen wordt toegestaan... om de overlast van boeren te verminderen. Maar daar kan hij dus nu naar fluiten. Water. Vanwege de hoge waterstand hebben veel beheerders... in het noorden van het land natuurgebieden onder water gezet. De natuur als klimaatbuffer, zogezegd. Maar hoe zit het eigenlijk met de daar levende dieren... Zijn die, net als de inwoners van Groningen, netjes geëvacueerd? We vragen het aan boswechter Jan Willems van Staatsbosbeheer. Nou, over het algemeen uh, valt het wel mee. De kleine dieren die zullen uh, voor een groot deel uh, denk ik toch op pech hebben. Dan moet je aan de andere kant moet je wel zien, begrijpen dat het niet zo is dat het een soort tsunami is. Hè? Die, dat, dat hoge water, dat komt langzaam, langzaam, langzaam. En er kunnen heel veel dieren kunnen daarvoor vluchten. Maar de wat kleinere dieren als muizen en mollen, ja, die, die hebben wel een pech. En dat uh, kun je ook heel goed zien hoor. Want uh, langs de randen van het water zie je dan plotseling heel veel zwarte kraaien. Of uh, zoals bij ons in het Lauwersmier ook wat bonte kraaien. Wat uh, reigers en andere uh, vleesetende dieren die dan langs de waterkant uh, hun uh, kostje bij elkaar uh, zoeken. Kan je nou een natuurgebied zomaar strafloos onder water zetten? Ja, dat, dat, uh, dat kan wel. Nogmaals, er zullen wel wat kleine dieren sneuvelen. Maar het land dat gaat best. Die polders van natuurbeschermingsorganisaties als bijvoorbeeld als Bosbeheer. Ja, dat zijn toch vaak van die plasdras gebieden. Waar de vegetatie al helemaal is ingesteld op zo nu en dan hoogwater. Energie. Al maanden ligt de Amerikaanse president Obama onder vuur. Veel van zijn verkiezingsbeloften blijken onhaalbaar. Zo is gevangeniseiland Guantanamo Bay B nog steeds niet gesloten. Maar aan tenminste één belofte hield hij zich wel. Meer duurzame energie. Onder Obama is vier keer zoveel schone energie op land gerealiseerd... als in de afgelopen 40 jaar. Het gaat om 16 zonne-energiecentrales, vier windmolenparken... en zeven geothermische centrales. Ontdekking. Britse wetenschappers hebben in de zee bij Antarctica op een diepte van meer dan 2400 meter een flink aantal nieuwe soorten ontdekt. Het gaat om een variant van de hage Jetikrap, zeeanemonen, zeepokken en een nieuw soort zeester met zeven in plaats van vijf armen. Volgens de Britten is hiermee een totaal nieuw ecosysteem ontdekt. De dieren leven onder opmerkelijke omstandigheden, nabij enkele diepzeegijzers. Zo kan de temperatuur van het water oplopen tot wel 400 graden. Einde van het vroege vogelsnieuwsoverzicht. De Petersburger Slittenvaat van de Duitse componist Richard Eilenberg was dit. In een uitvoering door Salon Orkest Trocadero. Welkom in tuinreservaten.nl Ja. Welkom in tuinreservaten, maar een tuinreservaat, wat is dat eigenlijk? Vroeg iemand zich deze week af op Twitter. Zeker de afgelopen weken niet geluisterd naar vroege vogels. Speciaal voor wie het nog niet weet. Het gaat erom om uw tuin zo diervriendelijk mogelijk in te richten. Zodat er door heel Nederland een soort ecologische hoofdstructuur van tuinreservaten ontstaat. En als u dan toch bezig bent, hou dan ook in gaten wanneer de planten in uw tuin precies beginnen met te bloeien. Want dat is weer van belang voor het onderzoek naar klimaatverandering. Arnold van Vliet van de natuurkalender verzamelt voor zijn klimaatonderzoek zoveel mogelijk waarnemingen. En zelf houdt hij de vroege bloeiers ook scherp in de gaten. Hier vindt u ook altijd mijn vroege krokusjes. Ja, kijk hier, hij staat al in bloei. krokus. eerste paarse bloem. Hij is nog niet open, maar goed, dat zou ik zo'n dag als vandaag ook niet doen. Maar hij staat wel duidelijk in bloei, uh, met de koppen over de grond. Dit is jouw eerste krokus. Ja, ik heb ze nog niet uh, eerder gezien en dit is ook altijd een van mijn, uh, mijn eerste. Maar ik, ik, ja, er zijn meer plekken uh, die boven de grond komt. Paarse bloem. Kom je elk jaar altijd wel even kijken van staat staat hij er al of niet? De forsythia, ja, daar zit al een bloemetje aan. Ja, niet een enkel bloemetje, er komen allerlei Gele bloemetjes? Komen daar de, de bloemetjes aan de forsythia? Ja, dat is een struik die je ook bij veel mensen wel in de tuin vindt. Ja, dit is echt uh, de tuinplant uh, bij heel veel mensen in de tuin. Wordt ook veel gemeld. De bloei? Ja. ja. Wat is een soort die ook meedoet in het uh, natuurkalenderproject? Hè? Ja, dat is een van onze uh, ja, favoriete soorten. Mensen, uh, ze kunnen echt het teken van voorjaar. Die uh, mooie tuin echt uh, helgeel uh, opvleurt, om maar zo te zeggen. Ja, het zijn dus hele felle gele bloemetjes he, die eraan zitten. Je ziet ze nu al. Vroeg natuurlijk. Ja, dit, dit, je ziet ook wel dat, het, dat die plant er eigenlijk nog niet klaar voor is. Uh, het komt een beetje geforceerd over... Het is echt pas veel uh, later in het jaar dat die uh, in bloei moet komen. Ik kan je ook van je, van je tuin, je tuinreservaat ook nog een beetje een fenologische tuin maken. Hè? Klimaatverandering in de achtertuin is het. Ja, dat was ook uh, onze uh, subtitel van de natuurkalender... toen we tien jaar geleden, ruim tien jaar geleden ermee begonnen. Uh, klimaatverandering in je achtertuin. Want vroeger werd de bloeidata van planten ook gebruikt als, als thermometer eigenlijk. Uh, en dat is iets wat we eigenlijk nog steeds kunnen gebruiken. Van als je ziet wanneer planten in bloei komen, of wanneer je de eerste vlinders ziet verschijnen... dan zegt dat iets over hoe de temperatuur is geweest. En uh, ja, al die soorten die we op hebben genomen in dat natuurkalenderprogramma... die, die figuren daarin goed. En veel zijn er ook in je eigen omgeving en in je eigen tuin uh, tegen te komen. Noemen ze dat, behalve die forsitia die we hier al hebben gezien? Ja, de Maatsviootjes, de, de hondsdraf, uh, de sneeuwklokjes, uh, de gele cornoeien. Uh, ja, ga zo maar door. Dus, uh, maar ook de berk. Uh, veel eiken staan toch ook in uh, wel wat grotere tuinen... maar anders wel in je straat. Uh, de beuken. Dus dat zijn allemaal planten die je in directe omgeving uh, tegen kunt komen. Is nou een leuke soort die je zelf in je tuin, bij, bij het tuincentrum kunt halen... in je tuin kunt zetten, als een soort graadmeter? Van, hé, dat is leuk om, om elk jaar die bloei te zien, die mee te maken. Ja, ik vind het altijd wel uh, zo een teer bloempje. Vroeg in het voorjaar, dan bloeit er nog niet zo heel veel. Dat vind ik altijd wel een hele mooie om, uh, om in je tuin uh, te zetten. Of in een, in een mooi hoekje. Hoe ziet hij eruit? Ja, gele, hele, hele mooie kleine witte bloempjes en een beetje geveerd blad. Een kun je gewoon bij het tuincentrum uh, kopen? Ja, dat je ook gewoon uh, kopen bij het tuincentrum, ja. Zijn dat nou juist de waarnemingen uit tuinen die bij jullie binnenkomen bij de Ja, ik denk dat wel. De... we hebben nooit echt specifiek onderzoek naar gedaan... maar ik denk wel dat de meeste mensen gewoon echt in hun eigen tuin kijken. Dat vragen we ook wel van, neem soorten in je eigen directe omgeving... Uh, waar je ze eigenlijk het liefst gewoon dagelijks even kunt bekijken of het al zo ver is. Uh, dat maakt het wel makkelijker. Wat voor soorten zoek je dan specifiek die veel in tuinen van mensen voorkomen... die je ook in je eigen tuin kunt neerzetten? Ja, dat zijn toch vaak kruidachtige... ...planten waar we naar kijken. Uh, nou, de speenkruid, uh, fluitenkruid. Ik denk niet dat heel veel mensen fluitenkruid in hun tuin hebben staan. Daar kom, oh, kom je ook moeilijk vanaf. Uh, <laughs> maar pinksterbloem zou goed kunnen. Dus de bosanemoon zou kunnen. Uh, hons eraf toch ook wel. Maatsveeltje. Dat zijn allemaal de, de wat vroegere bloeiers. Uh, meidoorn... Ik denk voor de wat grotere tuinen dat mensen ook wel Meidoorn uh, sleedoorn in de tuin uh, zullen hebben staan. Waarom juist spe specifiek deze soort? We hebben deze gekozen omdat ze in het verleden, in de periode 1940 tot 1968, ook bij zijn gehouden in het fenologische netwerk. Wat we hebben overgenomen of we eigenlijk hebben voortgezet in 2001. En dat geeft ons ook weer een mooi vergelijkingsmateriaal met uh, 50 jaar geleden. Dus daar refereren we ook altijd naar. van Dat beschouwen we een beetje als de normale periode. Uh, en die soorten zijn natuurlijk gekozen, ja, omdat ze goed uh, zichtbaar zijn, uh, goed te herkennen. Een hele dankbare plant in ons programma is ook de klimop. Heel veel mensen hebben die natuurlijk in de tuin. Ja. Uh, dankbaar omdat die altijd groen is. Dat is een mooie uh, afscherming van uh, bijvoorbeeld de buren. Het produceert natuurlijk ook uh, zeer nectarrijke bloemen in het uh, najaar. Dus vlinders vinden dat geweldig en allerlei andere insecten. Dus het is altijd een uh, drukte van je welste, ook afgelopen winter. En hier het komt een van die mooie zwarte bestjes aan... die je ook in je kerststukjes had kunnen gebruiken. <laughs> gebeurt. Uh, maar op verschillende plekken zie ik hem ook nog, uh, nog aardig uh, volop in bloei staan. Dus de vlinders die wakker worden... Ik, ik hoop dat ze wakker worden in de buurt van een klimop. Dan kunnen ze ook nog wat, uh, wat nectar uh, scoren. Uh, het is altijd wel een hele... Uh, ja, de, de eerste bloei van een... Uh, van de Klimop zit ook in het programma. Dan hebben we het echt alweer weer over het uh, najaar, einde zomer. Je zou voor de appel, die natuurlijk ook nog in het programma zit. Veel mensen hebben ook appels in de tuin staan. Dus wanneer die appels in bloei komen, volle bloei, uh, bladontplooiing. Uh, die komen ook nog eens in het najaar in bloei, maar dat is dan weer niet de eerste bloei. Dus het is een van de weinigen waarvan we in de herfst uh, of einde zomer uh, eerste bloei verzamelen. Dus bij deze een oproep van, nou ja, richt je je tuin niet alleen als tuinreservaat in... maar maak er eigenlijk ook een, een soort fenologische tuin van. Ja, hou dat eens bij. Het is best leuk om dat elk jaar weer te vergelijken. Uh, en voor ons natuurlijk, geef je waarneming ook door op natuurkalender.nl. Uh, en als je nog niet uh, geregistreerd bent, dan kan je ook gewoon registreren... en dan krijg je een mooie handleiding toegestuurd... Met, uh, waar alle uh, planten in, en, en dieren in foto's zijn afgebeeld. Het is leuk om te doen, hè? lijstjes bijhouden en zo. Ja, en, en zeker met dit soort jaren is het ook alweer uh, toch al een soort met spanning van heel vroeg is het. En uh, heb je dat al eerder zo vroeg gehad in je tuin? En je helpt de, de, de klimaatwetenschap een handje als je mee doet? Ja, precies, klimaatwetenschap, maar ook uh, hooikorstpatiënten bijvoorbeeld. Want, uh, we krijgen ook steeds beter beeld van wanneer komen die hazelaars in bloei, de berken in bloei. En daar hebben we nu al die pollenplannen mee ontwikkeld op uh, allergieradar.nl. De mensen ook al weken van tevoren kunnen zien wanneer dat daar eraan zit te komen. Dus dat je ook nog eens in kan spelen en je kan voorbereiden op het seizoen... en dus tijdig je medicijnen in kunt nemen bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal... Uh, ze proberen ook mensen daarmee te helpen om uh, ja, daar goed mee om te gaan. Op die manier help je ook de samenleving weer met uh, beter inzicht te krijgen... hoe, uh, hoe planten en dieren reageren. ja, dit hebben we de afgelopen week al veel gehoord, de echte merelzang. En dat is ook goed nieuws voor de nationale tuinvogeltelling. Over twee weken wordt die weer gehouden. Op zaterdag 21 of zondag 22 januari kunt u een half uur achter elkaar de vogels in uw eigen tuin tellen, soorten en aantallen. En elk jaar krijgen wij weer de vraag: mag je nou uh, ja, tijdens die telling de vogels lokken met voer? Ja. Dat mag. En het werkt het allerbest als u het vogelvoer minstens een week van tevoren aanbiedt. Dan kunnen de vogels dan rustig wennen aan hun voederplek. Vroege Vogels gaat het in het weekend van de telling live uitzenden vanuit het kantoor van Vogelbescherming in Zeist. Dat is de plek waar ook alle cijfers van die tellers binnenkomen. En bij die uitzending is plaats voor een klein aantal genodigden. En we organiseren daarom een uh, fotowedstrijd... samen met Vogelbescherming in Nederland. En, en de winnaars mogen dan bij de uitzending aanwezig zijn... en krijgen daar hun prijs. En het onderwerp van de fotowedstrijd is... Hoe verrassend tuinvogels. En u kunt de tuinvogelfoto's uploaden via onze website. Kijk op vogelvogels.fara.nl En op onze homepage staat de fotowedstrijd ook aangekondigd. U kunt eenvoudig doorklikken. U heeft nog 12 dagen om foto's te maken en op te sturen. Want insturen kan namelijk tot en met 19 januari. De bagatelle Biene, oftewel de bij van Frans Schubert. Dresden was dit. Twee maanden de jungle in. En elke dag zorgen voor dieren als krokodillen, luipaarden, beren en apen. De 18-jarige Erik van Pol heeft als vrijwilliger gewerkt... in het Wildlife Rescue Center Tassikoki. Het ligt in het noorden van het Indonesische eiland Sulawesi. Hij is net terug en vanochtend zit hij hier aan tafel in het kapitol. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Twee maanden lang de jungle... Nee, laat ik eerst even iets anders vragen. Van Pol heet je van je achternaam. Ja. Ik weet, er zijn meer hondjes die Vicky heten... maar ben je toevallig familie van een oud-presentator van dit programma? Ja, klopt. Want... Ik ben uh, de, mijn vader, is de broer uh, van uh, Andrea. Oh, dus Andrea van Pol is je tante, bedoel ja. je? Ja. Oké, okay. en hoe belandt het neefje van Andrea van Pol in de Indonesische jungle? Um, geen idee. Ik. Uh... <laughs> Ik uh, wou iets doen, zou ik zeggen. Na de middelbare school, toen moest ik mezelf eigenlijk uh, oriënteren. Want ik zei, ik weet niet wat ik ga doen met mijn studie. Dus dan kan ik net zo goed... Uh... Een jaartje wat anders, zoals ja. veel mensen dat doen. Ja. ja, precies. Maar dan toch moet je uiteindelijk zijn terechtgekomen daar... bij, bij, bij hoe heet het, Tassie Kokkie. Hoe ja. kom je daar dan op? Ja, uh, via een uh, programma, dat uh, heette Reunie. En mm -hmm. uh, daar uh, was weer Smith op te zien. En uh, toen, uh, ja, toen vertelde hij eigenlijk over Tassie Nee, niet over Tassie zelf, maar over wat hij deed. ja. Het eigenlijk... ja, is het KRO-programma De Reunie. En daarin was hij eigenlijk de gast, Willy Smits. Ja. En hij is degene die, die dat opvangcentrum voor die beesten daar heeft opgericht. Ja, ja en, je, en jij zag dat en je dacht... Ja, ik dacht, uh, nou oké, okay, ik wil wel... Ja, ik wil iets doen met dieren. En toevallig zag ik dat. Dus ik dacht, nou, ga ik dat doen. Ik ja. wil ergens naartoe. Ja, want je had ook bij het plaatselijk asiel kunnen aankloppen ja. natuurlijk. En dit is wel even wat anders. Ja, klopt. Ja. We hebben een klein fragmentje uit die uitzending van De Reunie met Willy Smits. Laten we er even naar luisteren. Als je kijkt in die 30 jaar dat ik in Indonesië zit, hoe weinig bos dat er nog over is. Alleen nog maar eilandjes en dat die corruptie nog steeds doorgaat. Dat er nog steeds geen vermindering in de snelheid van die vernietiging van onze planeten is. Waarom word jij daar zo boos over? Terwijl je weet, je hebt al lang ervaren dat de mens niet deugd. Waarom word je... Je, ma je maakt show, je zo... Ja, maar... ja, ik vind het wel mooi dat je je opwint. Maar je maakt je echt woest ben je. Eigenlijk ben je, je, zit je het in te houden. Ja, ik ben inderdaad ongelooflijk boos. Gewoon wat de mensen aan het doen zijn met uh, deze planeet. Oh, oh, oh, oh. Dat Hij doet ook een aap wat laatst Willy <lacht> uh, hoorde ja. ik. Ja. Heetje, heb je hem ook ontmoet daar? Ja, vaker, ja. Ja. een paar keer gezien. En één keer speelde hij ook met de plaatselijke oetangs daar. Dus dat was heel erg leuk. Mm -hmm. En het is een opvangcentrum voor beesten die, die zijn gered van smokkel eigenlijk. Is dat ik ja. zo goed? onder andere ja. Ja, smokkel. En ja, hangt vanaf. Als wij ze opvangen en ze zijn getraumatiseerd... door uh, bijvoorbeeld ja mensen, interacties... dan uh, vangen wij ze op. En dan proberen wij ze weer terug te helpen in de natuur. Ja, dat is zo schattig dat je nog steeds wij zegt ook. Terwijl je al, al lang in breedte <lacht> hier zit natuurlijk. Want jij zag dit, de dit, dit, dit, dit, dit, dit, uitzending van de reunie... Dit was was ergens in april vorig jaar geloof ik. En, en toen heb je gewoon een mailtje gestuurd naar Willy. En toen zei hij van ach kom maar langs. Nou ja ongeveer. Ik ging, uh, ik ging het opzoeken. En ik heb op de site. En toen uh, stuurde, staat er natuurlijk hoe je kan uh, aanbieden als volunteer En toen stuurde ik een mail. En toen kreeg, ik, uh, ja, toen kreeg ik gewoon contact. En toen ben je er als vrijwilliger heen gegaan. En je moeder ja. zei ook meteen ach joh doe maar. Die zei niet waarom ga je niet gewoon een jaartje braaf high school, high school doen of zo Lekker nee. veilig. Nee absoluut niet. Nee die zei ga. ja. En je bent uh, nu uh, teruggekomen voor Kerst. Ben je teruggekomen? Ongetwijfeld vol stoere verhalen die je aan je vrienden kan vertellen. Doe mij er eens eentje. Oké. de ontmoetingen zien ontsnappen gewoon dagelijks. Dus uh, dat is niet echt uh, verhalen die je daarover kan vertellen. Uh, ja, je hebt natuurlijk de beren heb je daar. Dat is altijd weer leuk. Ja. Als en... je met bepaalde beesten ook echt een band. Uh, ja, vooral de beren. Ja, ik vond de beren heel erg leuk, want ze klommen alleen maar. Want het zijn sambeers en die hebben enorme klauwen. Die gaan dan klimmen op de uh, kooi en die zijn overal. En dan sta je daar een half uur te wachten, want dan zitten ze te vechten. En dan probeer je ze weer een kooi schoon te maken, maar je kan niet naar binnen gaan als ze vechten. Dus nee, dan... maar als ze niet vechten, kun je wel naar binnen? Dat zou ik ook wel even laten... Oh. Je, nou, je, je moet wel naar binnen, als je dus de kooi wil schoonmaken. Maar het is weer zo van: oké, okay, jongens, ga even achterin. Gaaf. Chop, chop. Precies. En dan, uh, ja, dan uh, ja, dan maken wij gewoon de kooi schoon. Maar het is geen probleem, want het zijn Sanbeers, honingberen zijn herbevoren. Dus ze zijn niet zo. Uh, ze willen niet een hapje uit jou nemen, nee, snel. Nee. Maar ja, ze hebben wel die enorme klauwen die je net. Uh... Ja, op zich. Nou, ik weet niet. De eerste keer is het natuurlijk echt van: ja, oké, okay, we gaan nu naar binnen. En ik hoog, ga je naar binnen. Ja, nu je En dan ben je van: oké. Okay. Dus uh, nee, maar het is uh, heel erg leuk. En gewoon uh, luipaarden. Nou, we hebben een luipaard. en Die uh, wordt uh, onlangs is die eigenlijk, uh, geplaatst naar een grotere kooi. Mm -hmm. die, wordt, uh, uh, die wordt nu voorbereid om vrijgelaten te worden. Want hij reageert heel erg goed. En uh, het probleem was met de luipaard dat we eigenlijk een veel kleine kooi voor hem hadden. Want... Uh, want hoe groot is eigenlijk dat opvangcentrum? Moet ik dat zien? Is dat een heel stuk afgezet jungle? Of hoe ziet dat eruit? Ja, sowieso is het een heel groot afgez uh, afgezet stuk jungle. Maar in die jungle hebben we ook nog uh, gewoon kooien. Ik zou, ja, hoe groot? Ik denk, nou ja, niet, niet het grootste stuk jungle wat er is daar. Het is maar eigenlijk redelijk klein als je erover nadenkt. Maar wat is redelijk klein? Als je, als je wil lopen van de ene kant naar de andere kant... en dan zoveel mogelijk over het pad... Mm -hmm. dan doe je hooguit 10 minuten over. Oh, dat is heel klein. Een kwartier. En dan ja. Uh, ja, en iets van een kilometer. Het is bergop en af, daar niet van. Maar breed, het is wel redelijk breed. Maar, ja. Ja. En wat deed je nog meer behalve uh, beren even opzij uh, duwen... Als je, als je het hok wil schoonmaken? Ja, uh, je moest gewoon uh, vegetatie gaan verzamelen. Dat uh, ging ook nog wel eens fout bij mij. Dan raakte ik verdwaald in de jungle. En dan... Uh, <laughs> en dan dan denk je ook van, oh ga ik niet hier nou dood? En dan... ja, want je hebt geen mobieltje bij je of zo? Of nee, nee, nee, nee. En de ontvangst is daar verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Je hebt ook geen internet of tv. Dus het was wel even wennen. En dan ben, ben je gewoon verdwaald. Dan, dan denk je ook wel even weer terug oh, ja. aan je moeder. Die zei, ach, ja, ja. doe maar gewoon. <laughs> natuurlijk, dan moet je bijna half huilen, mama. Maar ja, dat doe je dan natuurlijk weer niet. En dan heb je gekeken op welke kant van de boom het mos groeide en dan ben je weer de juiste kant opgelopen. Ongeveer. Het was, ik, op gegeven moment dacht ik zelf van, nou, dan ga ik een kokosnooboom beklimmen... maar die zijn van 50 meter hoog. En dan denk je, denk je nee, dat ga ik niet doen. En dan begin je, ga je gewoon één richting oplopen... alleen maar constant rechtdoor. En dan kom ik wel ergens. En inderdaad, ja, ik kom ergens, ja. Oh, gelukkig maar dat je, ja. dat je, dat je niet uh, inderdaad eeuwig verdwaald bent daar in, ja. de, in de jungle. Um, Willie komt volgende week uh, naar Nederland. Hij ja. heeft uh, onderweg hier naartoe een tussenstop gemaakt en zit op dit moment in Hongkong. En we hebben hem aan de telefoon. Goedemorgen, tenminste, voor ons is het morgen, Willy. En hier is het weer goedemiddag. Goedemiddag. paar uur stap ik er weer in om naar Londen te vliegen. Ja, Londen. inderdaad. Goedemorgen. Je komt niet in je eentje naar Europa, want wie neem je mee? Nee, ik ben samen met de prinses van Yogyakarta, de dochter van de sultan van Yogyakarta... die ook ja. voorzitter is van een ander centrum dat ik heb opgericht... en dat ook een heleboel beren en oramutans en honderden andere dieren heeft... in de buurt van Yogyakarta. Ah, en, en, uh, en wat komen ja. jullie precies doen? Want jullie komen aandacht en steun vragen voor een specifiek project, hè? Ja, we willen daar de Oranguidome uh, gaan bouwen. Dat is een hele groot, uh, grote constructie... Waarin orenmoedens die niet meer terug kunnen gaan naar de vrije natuur, die dus blind zijn, afgehakte armen of mongoloïd, Down-syndroom, ja. die kunnen dan daar hun leven uitleven. Maar in een faciliteit waarbij ze zeven verschillende driedimensionale werelden hebben, een enorme boom en waar met allerlei technologieën die orenmoedens ook keuzemogelijkheden wordt gegeven. Dus ze kunnen zelf een ontbijt een lunch en een diner bestellen, binnen grenzen natuurlijk. Niet alleen maar bananen en dan heel dik worden. En ja. ze kunnen dan ook bevallen een soort, met een soort dan oran andere orang oran ja. samen gaan. Een soort orang paradijs als ik het zo aanhoor. En jullie vliegen nu naar Londen. En wat ga je dan precies doen? Ga je fondsen werven of lezingen geven? Of... Ja, allebei. We gaan het inderdaad uitleggen van het programma. Dat dit onderdeel is van het programma Deforest Action. En dat de prinses hier achter zet. En ze heeft invloed op meer dan 100 miljoen mensen op Java. Dus we kunnen via haar en dit centrum... ...dat dan ook echt 10.000 kinderen per week... ...kan uh, voorzien van onderwijs en voorlichting... ...over de dieren en de problematiek... Nee. ...op we via dit centrum en haar invloed... ...dus uh, een grote impact te kunnen maken... ...op de dierenhandel in Indonesië... ...die ja. nog steeds verschrikkelijk... Uh, ...gaande is, hè, zoals ook al blijkt, het, het feit dat we nog steeds die reddingscentra moeten hebben. Ja, en dan is het altijd handig om een, een celebrity bij je uh, te hebben om een beetje iets meer reuring te creëren. Je bent nu in Hongkong, wanneer ben je in Nederland? Ik kom op de 15e, op zondag kom ik aan in uh, Nederland, in Apenhul. Mm -hmm. En daar ik ook uh, Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven... Te ontmoeten en we gaan dan naar de Apenhul, ook naar de Orangutans. We hebben dan ook uh, wat interviews met uh, ja, diverse televisieprogramma's en kranten. Ja. En we zullen daar nog een aantal andere ontmoetingen hebben met de groepen van Orangutan Outreach Nederland. En Masarang Nederland, die ons uh, ondersteunen bij deze acties in Indonesië. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat jullie heel veel geld inzamelen voor dat orangu, orangu als ik het zo goed zeg. op 15 januari Ar En op 15 januari dus uh, in, in de Apenhul. Dat is nog eens wat anders dan de Indonesische jungle, Willy. Dank je wel voor dit gesprek. Niks Oké. Okay. Jij nog bedankt ook voor het komen naar Tassi Koki, hè? Prima. Ik, ja. <laughs> Jij bedanken voor het komen ja. naar het, naar het Koki, zeg ik het nou zo goed? Want ik, ja, Tassi wat... Koki, ja. Koken, ja. Toen we net het gesprek voerden, zei je heel dat uh, wij hebben dit en wij hebben dat. Dus ik heb het gevoel dat je met je hoofd nog een beetje daar zit. Klopt dat? Ja, jawel. En ben je ook van plan om nog terug te gaan? Ja, absoluut. Ja, ik wil heel graag weer in april teruggaan voor uh, langere tijd. Voor vier maanden hopelijk, als dat kan. Echt waar? Ja je? maar dan, je gaat natuurlijk als vrijwilliger... je moet toch ook uh, ergens je brood mee gaan verdienen, Erik? Ja, Hoe ga je? dat is waar. <laughs> ik weet niet, ik, uh, ik hoop dat ik nu uh, in de tussentijd... Uh, probeer ik zoveel mogelijk geld te verdienen met uh, werken. Ja. En uh, ja... En verder natuurlijk, mijn ouders zijn heel erg uh, supportive, laat ik maar zeggen. Dus, uh, Op ja. meerdere, me meerdere manieren begrijp ik. Absoluut. Nou, wat te gek zeg. En dan, uh, zoals mensen dat altijd zeggen, later als je groot bent, wil je dan ook iets met luipaarden, krokodillen en vooral beren gaan doen? Ik weet niet. Ik uh, heb daar nooit eigenlijk over nagedacht voordat ik daar naartoe ging. Natuurlijk, ik heb alleen maar een hond gehad, twee honden eigenlijk, voordat ik daar naartoe ging. Dus het is niet dat ik een geweldige dierenliefhebber was of, of zoiets. Nee. Maar als je daar bent geweest, dan is het gewoon van, oh ja, dan heb je een band met alle dieren en je leert dingen. Ja, over maar als wat je nu dit hebt gedaan, je kan nog nooit meer gewoon op een kantoor gaan zitten. Dat verspel ik je nu al. Dan ga je nooit meer, ga je nooit meer gelukkig worden natuurlijk. Nee, nee, nee. Hoe ga je dat oplossen? Ik weet het niet. Ik, uh, ja, ik denk dat iedereen dit probleem een beetje heeft. Dat zie ik ook bij ja. al mijn vrienden die uh, klaar zijn met de middelbare school. Dus, uh, ja. Ja. Je ziet het wel? Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou, in ieder geval heel veel plezier en sterkte... en niet verdwalen in de jungle als je weer gaat naar Indonesië. Nee. En je gaat voor ons dan een webblog bijhouden, heb ik begrepen. Hè? Ik hoop het wel, ja. Ja, dat zou te gek zijn. Erik van Pol, dank je wel voor je komst en voor je spannende valen. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, We gaan nog even terug naar onze Venolijn. U kent het nummer onderhand. Hè? 035 6711 338. En dit keer ook een uh, melding uit het Groningse Nes. Dag, met Hans Gartner uit Nes. S morgens toen ik met de honden naar de dijk ging... toen had ik zingend de grote lijster. En dat maakte me al heel blij. En toen ik later in de kamer zat en naar buiten keek... toen zaten we bij mij... In een van de coniferen zat een Chiftje af. Ik had het al een paar keer gehoord. Met een klagende roepje. Natuurlijk niet zingend. Maar wel heel mooi dat... Nou, fantastisch. Doeg. Ja, Groningse Nes staat hier op mijn uh, tekst. Ik weet dat je in de buurt van Del een geheugje of een gebiedje hebt wat ook Nes heet. Maar volgens mij kwam deze manier niet uit het Groningse Nes. Maar ik... Ik kan me natuurlijk. Vergeet niet te stemmen hè? op onze natuurgeluiden top 40. De mooiste geluiden uit de Nederlandse natuur op een rij. In volgorde van populariteit. En u bepaalt die volgorde. Stem op vroegevogels.vara.nl Doe vooral ook mee aan onze fotowedstrijd. In het kader van de tuinvogeltelling op 21 en 22 januari. U kunt uw foto's insturen. En dat kan nog... Tot 19 januari. Uw mooiste vogelfoto kunt u insturen. En misschien mag u dan te gast zijn bij ons op uh, die ini uitzending die wij doen vanuit Vogelbescherming in Zeist. Wij zijn er volgende week weer, hopelijk dan, met Menno. Doe. Als iemand mijn auto sloopt. ja, duiken we mensen eronder, klaar. Een indrukwekkende verschijning met stevige opvattingen. Nou, ik vind dat ik dat recht heb. Ger Dijkshoorn. Ik zoek geen luzie. Zijn grote passie. Ja. Harley-Davidson-motor. Luister vanavond naar de documentaire Zinvol Geweld Mag. Als hier een inbreker binnenkomt, mag ik hem slopen. Over eigen opvattingen, het opzoeken van grenzen en het gebruik van geweld. Ik vind vuurwapens prachtige dingen. Vanavond, 9 uur, stoere praat in Holland Doc Radio. Ja. Radio 1, het nieuws van alle kanten.